Ja, dames en heren, welkom terug bij het tweede uur van Zandvoort aan het Woord. En wij hebben het uh, over mensen die uh, hygiëneproducten nodig hebben. Um, voor hun, uh, nou ja, voor... Nou ja, gewoon de voor hun om, leven. <laughs> probleem. Maar, maar ook gewoon om gewoon lekker verzorgd de deur te uit te kunnen te gaan. Ja, dat... Uh, uh, u hoort...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 als ik het toch kan afschrijven. Ja, en soms kan het van. zelfs gunstig voor ze zijn... Ja. aan het eind van het jaar, deze periode... hup mm. even eruit even gooien. Want dan, eruit gooien. Dan, ja, dan kan het nog inderdaad. mee met de belastingaangifte. Ja, dat, ja ik, ik weet niet of we hier in Zandvoort... zoiets dergelijks als... Ja, misschien mag de kerk het zelf doen, hè? Nou, ik weet, boven bij de voedselbank ziet iets... en dat is nou, volgens mij via de kerk... zit ja. er af en toe boven een, een, een, een, een dingetje... Dat, dat ze daar kunnen shoppen voor wat kleertjes. ja.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 ik ga het steunen, ik ga er keihard voor vechten. Nou ja, dan heb je alleen maar meer hulp. Ik hoop het. Dat, ik hoop uh, het. Ik hoop dat die wakker worden. Ja. Dat, dat uh, en dat ik. ze eindelijk er iets ja, aan gaan doen. Dat ze er iets mee gaan doen, want ja. dat zeg ik, er wordt gewoon niet op gereageerd vanaf ja. die kant. En dat, en dat vind dat ik had wel. Ik erg. eigenlijk wel verwacht. Ja. Weet je, je hoeft niet meteen met duizenden euro's te komen. Zo. Ja, nou, het liefst wel natuurlijk. Ja, maar, ja. ja, daar ben ik wel weer heel eerlijk in. Ja, he. Het tuurlijk. liefst wel. En dat we gewoon een supermarkt leeg kunnen kopen.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 Bad and bitches, you're the baddest Bad news and money on the down Uh, I say, uh.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 She a Jeffrey Dahmer I can tell when she in the feelings I can read her like a book No techno, no write effing on me Am I understood? Yeah, yeah, I don't need no Molly to be savage, savage. When I'm on that Molly, I feel savage. savage She the definition of a bad bitch Stole her I'm the definition of a bandit I don't need no Molly to be savage, savage. Hey, But when I'm on the Molly, I feel savage Ain't hey, my girl the definition of a bad bitch Stole her heart I'm the definition of a bandit My brother pointed out and she a bad bitch, I'm on her. But I ain't heard that I'm a savage Once I get a bitch, I own her. I see she got swag, I got cash, so I won't See this 4-5 in my pants, put on your ass, what you own, bro? Shorty, she a rider with the glizzle on her, And shorty, I'm a daughter with no semi on me. If we got a problem, we get rid of, homie Put $20,000 in your pocket, we gon' get the money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 Sometimes too bad, I'll try to explain it, but you just don't What do you want to do? Oh, what? Han pasado varios días y estoy enfermo de ti Dime que me hiciste más De mi memoria yo no te puedo borrar Dios me va a castigar, le prometí te iba a olvidar No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está corriendo y no se puede parar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 Bien, dime qué vas a hacer. Eh, estoy puesto para ti. Si no quieres de mí, yo no voy a aparecer. Eh, yo trato de explicarte y tú no quieres entender. Eh, soy adicto a tu parte. Me hiciste un brujo que no puedo olvidarte.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 Algo divino. Bebé yo si adita tu fiel. te voy a me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 ...iedere keer weer een enorm succes zijn. Ter zijn, ja. Dat, uh, nou ja, ik hoop het. Ik had, hoop dat uh, ik zoveel krijg... ...dat ik het hele trap betaal... tot twee voor mag gooien. <laughs> ja, weet je, dat hoop ik stiekem. is ook een goede isolatie gelijk. isolatie. Lekker warm. Ja. Nee, weet je, ik hoop het stiekem. Ja. Stiekem hoop ik dat. Dat je er gewoon zoveel mogelijk mensen uh, blij kan maken. Mm -hmm. Maar ja...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 En uh, ja, er gaan echt heel veel centjes in zitten. Dat, ja. dat, dat, dat kunnen mannen zich waarschijnlijk niet... Nou ja, ik heb, ze, ik heb ze vaak genoeg moeten kopen. En maar, ik degene ja, die werkte. Ja, <laughs> dat, ja, weet je. Maar ik bedoel, uh, een pakje maandverband. 2 mm -hmm. euro. Ben je ook kwijt. Hè, wil je niet van die, van die hele dikke dingen tussen je benen hebben zitten. Laat ik mm -hmm. dan maar even zo platvloers noemen. Hè, dan, dan heb je dat voor 50 cent. Ja. Maar als je een beetje comfortabel dan toch nog de dag door wil...